Er is er niet één, Marie, met een hart zo hard Een ezel stoot zich pas niet tweemaal aan dezelfde steen Maar aan dat steen het hart van jou, de iedere man ik rond en blauw Jouw hart is zo hard als een steen, Marie Er is er niet één, Marie, met een hart zo hard Jij denkt misschien, ik heb geen haast, die keuze heeft nog tijd Maar denk eraan, ook jij raakt eens je jeugd en tjarmen kwijt